Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een hotel in de Chinese stad Guangzhou... waar mogelijk besmette coronapatiënten in quarantaine verbleven... is ingestort. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin... 37 zijn gered. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen... die met coronaviruspatiënten in contact waren geweest. In Italië is het aantal besmette mensen opgelopen tot bijna 5900. Duizend meer dan gisteren. Vandaag overleden 36 Italianen aan het virus. In totaal zijn in Italië 233 mensen aan corona overleden. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De EU onderzoekt of zo'n totaalverbod mogelijk is. Door strengere regels rond PFAS kwam de bouwsector... eind vorig jaar voor een deel stil te liggen. De brandweer in Nederland maakt zich zorgen... omdat blusschuim vaak het giftige PFAS bevat. Vraag is hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten worden... Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt. Voor deze methode bestaat nog geen goed alternatief. In Brazilië is een vrouw van 52 veroordeeld tot 12 jaar cel... ...wegens de moord op haar Nederlandse vriend. Het lichaam van de 73-jarige Hans van Denderen werd in 2018 gevonden... ...vlakbij São Paulo. Omdat de Braziliaanse politie niet wist, niet wist wie hij was... ...werd de man als onbekende begraven. Kennissen van de Nederlander werden achterdochtig toen er via zijn telefoon berichten werden verstuurd dat hij in Nederland zou zijn. Al snel werd zijn Braziliaanse vriendin opgepakt, zij bekende van Denderen te hebben vermoord. Ze deed dit uit frok omdat hij een einde wilde maken aan hun relatie. De snelweg A1 is morgenochtend van 6 uur tot 9 uur s'avonds afgesloten in beide richtingen tussen Deventer en Twello vanwege het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.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 Mesdames, Messieurs, le disjoké ZACH est de retour.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 We're Make this space to racist. We under, I wonder what it takes to make this. One better place, let's erase the waste. Take the evil out of the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's both crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes we skill to be real time them. to heal each other. And I've always seen this evidence, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret up to seal the facts, a penitentiary fact, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, staying in the dope game yeah. Now tell me what's the mother to do. Being real, Don't appeal to the brother in you You gotta operate the easy way. Tomatoes in a sleeve, but Santa Claus is a kid. But oh, oh, oh, oh. well, that's the way it is. Yeah! to start making some changes, let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other, you see our old way wasn't working, so it's on us to do what we got to do, to survive, and still I see no changes, can't to get a little peace. There's go on the streets and the war in the Middle East, stand up old-born policy, they got a war on drugs so the police can bother me.